Door Dooralwegens met het NOS-journaal. Er is een tweede Chinese spionageballon opgedoken, zegt het Amerikaanse ministerie van Defensie. De ballon zou gezien zijn boven Latijns-Amerika en is volgens een anonieme bron niet op weg naar de Verenigde Staten. Boven welk land de ballon is gezien is niet bekendgemaakt. Gisteren maakte Defensie in Washington de ontdekking van een eerste Chinese ballon bekend in het Noord-Amerikaanse luchtruim... China ontkent dat het hiermee Amerika wil bespioneren. Het houdt vol dat het om een afgedwaalde weerballon gaat. De prijswinnende Iraanse regisseur Jafar Penahi... is na zes maanden vrijgelaten uit de gevangenis in Teheran. Hij werd in juli opgepakt bij een protest... tegen de arrestatie van twee andere kritische Iraanse filmmakers. Penahi moest zes jaar de cel in... vanwege het maken van anti-regeringspropaganda Hij was daar in 2011 al voor veroordeeld maar die straf werd nooit ten uitvoer gebracht. Penahir was twee dagen geleden in hongerstaking gegaan... uit protest tegen zijn gevangenschap. De 62-jarige regisseur is bekend van de film Taxi Teheran... en won onder meer prijzen op de filmfestivals van Berlijn en Venetië. Brazilië heeft een afgedankt vliegdekschip laten zinken in de Atlantische Oceaan. Milieuorganisaties zijn woedend omdat er asbest en andere giftige stoffen aan boord zijn... die in zee terechtkomen. Volgens de marine waren er geen andere opties meer mogelijk. Er zaten drie gaten in de romp en het schip liep daardoor al een tijd vol met water. Bij natuurbranden in Chili zijn zeker zeven mensen omgekomen. In de getroffen regio's is momenteel sprake van een hittegolf. Door de droogte, hitte en harde wind ontstaan op allerlei plaatsen branden die moeilijk te bestrijden zijn. Van de 150 natuurbranden die op dit moment woeden in Chili is de helft nog niet onder controle. Het weer vanochtend in het noordoosten, soms zon. Later overal bewolking en vanuit het westen op steeds meer plaatsen regen. Het wordt 7 tot 9 graden. Morgen wisselend bewolkt met nog af en toe een bui. Bij een stevige noordwestenwind wordt het, net als vandaag, hooguit 9 graden. Dit was het NOS-journaal. ZFM, Verkeers -updades. Verkeers -updades. Dit is Robert Vriesen van de ANWB.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 Ja, vredig gedacht in het radio. Radioprogramma's radioprogramma straks onder andere de Zandvoortse berichten. En een stukje geschiedenis Het is 4 uh, de februari, ik moest er van denken. Onder andere straks iets over Patricia Heurst. Maar ook de eerste nummering in Parijs. Huisnummers werden ingevoerd. Dat was in 1805. En ook de, uh, de verjaardag natuurlijk. Maar eerst hier een klassiekertje uit de doos. Man Somebody dance with me. Want somebody dance with me? Hier in de zaterdagmorgen. Uh, Een kijkje in het verleden. Wat gebeurde er door de jaren heen? 1805. Uh, uh, in Parijs vindt de eerste nummering plaats van Huizen. En voor die tijd hadden ze dat allemaal niet. En het heeft uh, onder andere, heeft dat ding in werking gesteld. Weet uh, je ze ook weer? Um, uh, Napoleon. Napoleon. Ja, die heeft zoveel gedaan in die tijd. En uh, die heeft ook achternamen natuurlijk... Uh, uh, Gesteld. Je moest een achternaam kiezen. En ook eh, wetten werden doorgevoerd. Het werd allemaal een stuk duidelijker. En eh, vroeger had je allerlei beschrijvingen van waar je dan woonde. Maar ja, dat was niet voldoende soms. En, en uiteindelijk hebben ze daar gewoon straatnamen van gemaakt. In Frankrijk had je nog een gegeven moment ook wijken. Wijk A. En een huis nummer 1 en werd het A42. Ik woon op A42. In wijk A, huis nummer 42. Nou ja goed, op die manier hebben ze het langs een beetje gestructureerd. Want ja, het lijkt wel maf. Waarschijnlijk gingen mensen ook niet zoveel op pad... Ik nee, bleef nee, natuurlijk een beetje in de buurt. Ja, ja dus dus je weet wel waar nodig. je zit. Dus, uh, ja. Ja. ja, wat ik een heel bijzonder verhaal vond. Ik heb dat zitten lezen over die uh, Patricia Hurst. Ja, dat ik ook. Heb je ook gelezen, hè? Ja, zeker. En dat was de dochter van uitgever Randolph Hurst. En die wordt ontvoerd dus door de Symbionese Liberation Army. Ja. En het mooie is dus wel dat ze van plan waren. Dan, uh, ze, ze moesten geld uh, geven. En, uh, ze werd dus. Uh, ze zouden... moesten, eerst moesten ze twee SLA-leden vrijlaten. Dat deed de regering niet. Ja. Volgende eis was. 70 dollar aan elke arme inwoner... van Bay Area geven. dus is ongeveer 400 miljoen dollar. En daarop doneerde de familie 6 miljoen dollar... dus in plaats van 400... aan eten voor de armen in de Bay Area. Maar die werd dus eigenlijk niet... Uh, geaccepteerd, want ze vonden dat het voedsel was slecht. Ja, eigenlijk wel een beetje... Ja, en daarna hebben. werd dus... Uh, 1974... dat is dus later dan. Yeah. Uh, toen, werd, uh, toen werd ze gefotografeerd... met een M1 carbine. Dat is volgens mij een van de... Uh, Karabijn, even een fragmentje. FBI agents say the girl identified Patty of Ja, en op Laat kwam er weer verhalen over het feit dat ze misschien wel gedwongen werd, omdat namelijk ook andere mensen in de buurt weer een pistool op haar hadden gericht. En toen hadden ze, dus, ja, ze is gebrainwashed. Nou, daar reageerden ze zelf weer op met telefoongesprekken. My en uiteindelijk zeggen ze: er is niks anders dan alleen maar geweld nodig om de bol weer recht te zetten. En ja. het, het mag is, als je dat nog verder inleest, dan uiteindelijk zie je dus uiteindelijk uh, komen ze erachter waar ze zitten. En dan doen ze een belegering van het huis waar deze sla. Zo noemen ze eigenlijk euh, members zitten en dat gaat er zo heftig aan toe. They opened up with gunfire that was unprecedented in Los Angeles police history. Het leek wel een oorlogsgebied. Echt heeft ze wel overleefd, deze dame? Yeah. Ran out of ammunition in five minutes. Ja, de politie was er niet op voorbereid dat ze zulke zware wapens tegen ze hadden. Ja. <laughs> nou ja, goed, uiteindelijk hadden, uh, hebben ze daar zes sla mee, uh, uh, deelnemers het leven geleten. Geleden. En uiteindelijk twee mensen hebben ze gearresteerd. En zij zat er niet bij. En veel later hebben ze haar wel opgepakt. En heeft ze uh, in gevangenis gezeten. met uiteindelijk ook weer Stockholm-syndroom. En nou ja, goed, uiteindelijk toch weer gratie gekregen van Bill Clinton geloof ik. En van en de vrouw Obama volgens en mij. Of nee, Bill Clinton. Ja, is... Algehele amnestie. Nee, van eerst van Jimmy Carter. Ja. Die had dus na 22 maanden werd haar dus gratie verleend. En hij zette haar straf op in voorwaardelijk. Want ze was dus eigenlijk... Uh, voor 35 jaar stel uh, gedaan. En, en, en uh, ja. Het is er nog een heel boek over geschreven, hoor. zeker. Ja, dus, hey, uh, als je het meer over wil weten, leuk. Ik denk het was uh, toen dat het misschien wel leuk is. Ze was ook 19 jaar oud, dan denk je wel, oké. Okay. Ze liet zich een beetje meeslepen. Zeer mee beïnvloedbaar. Ja, zeer beïnvloed. Ja, Goed, wat aparte. er nog meer uh, uh, uh, gebeurt in 2000: uh, kwam dit. Lovable, unpredictable, programmable. It's The Sims. Het computerspelletje The Sims kwam op de markt. En The Sims was eigenlijk een soort familie in de computer met een huis... En, uh, en, en dan kon je allerlei beslissingen maken voor die mensen die in dat huis woonden. Maar die mensen die in dat huis woonden, die hadden ook een eigen willetje. Dus je moest ook een beetje stimuleren. Je kon schaken, je kon zwemmen, je kon schilderen. Piano spelen konden ze allemaal. En je moest op tijd genoeg aandacht aan ze besteden. En dan gingen ze een goed leven leiden. Anders dan ging het toch wel eens een beetje fout. Dus dat de Sims. En er zijn heel veel variatie opgekomen. Echt Sims 2, 3, 4. En dat ja, gaat al een zeker. tijdje door. Dus... Ja, in 1977 op deze dag komt het album Rumors uit van Fleetwood Mac. Ja, dus bekend wel van, de van, van dit. En ook bekend van dit natuurlijk. Wat ik het mooiste vind van het album is misschien nog wel dit, dit fragment. De chain natuurlijk, dat ook wel weer later is gebruikt voor allerlei een of andere sportprogramma geloof ik. Ergens BBC heeft het over gebruikt of zoiets. En de roemers komen tot stand. Omdat namelijk alle leden in, de, in, in die band. Hadden een relatieprobleem met iedereen. Want ze zaten ook onderling weer. In een relatie met elkaar. Dat ging altijd fout. En alle frustraties zongen ze in, dit, in het album uit. En daardoor is het mooi geworden. Het was echt jarenlang het best verkochte album. Tot dat de thriller kwam van Michael Jackson. Ja maar het is wel even van de beter. Ik wist trouwens niet dat momenteel. Uh, McVie is natuurlijk, Christine McPhee is overleden. Pas geleden, dit jaar, uh, 30 november. Uh, vorig jaar, sorry. Uh, uh, en dat Neil Finn van the Crowded House toegetreden is. Tot Fleetwood Mac. Mc. Oh, oh, wat grappig. Ja, In uh, 1789 wordt de allereerste president van de Verenigde Staten gekozen. En wel George Washington. En vandaar dus ook dat de hoofdstad Washington is... En uh, ik weet dat wel. Donald Trump wil ook vast dat er een stad Trump genoemd wordt. Maar dat gaat niet gebeuren. Nee, dat weet je allemaal nog niet. Ik kan allemaal zo wel komen. Ja. Achteraf, als ze alles uit hebben gezocht... en die rechtszaak hebben afgehaald... dan komen ze er toch achter. Hij had wel gelijk. Uh. Hij had wel, het is allemaal een rasja geweest tegen mij. Een heksiejacht. Oh. Dus eer hersteld. We noemen hem een plaats naar hem. Goed. Nou, straks de verjaardag... Zoveel geschiedenis. Misschien straks nog een blogje moeten we eens kijken. Maar we hadden er nog een paar dingen uit. De eerst maar even Brandon Benson. De Goud van Oud hier. I oh. of everything kijkt naar, naar de hemel. Wat is dat nou voor een ding? Ja, wat is dat nou voor een ding? At first I thought it was a star, but I thought that was kind of crazy, crazy, crazy, crazy. Precies, het was geen ster, het was natuurlijk een ballon. En er zijn er momenteel natuurlijk alweer twee in Amerika gesignaleerd. Wat zijn ze daaraan doen? In Amerika, die Chinezen. Eh, uh, gewoon het onderzoeken van het weer. Ja, ja daar geloof ik natuurlijk helemaal niks van natuurlijk. Goed is uh, de zaterdagmorgen tijd voor de verjaardag. Wie is de jarig? We kijken naar in 1902 werd hij geboren. Hij heeft gezorgd natuurlijk voor heel veel opschudding. Hij is ooit gevlogen van New York naar Parijs in 1927. Dat was 20 en 21 mei. Ik heb het over deze man. Het was als een barnstorming parachutist, wingwalker en stuntpilot dat hij eerst learned to fly. Later ging hij door de army flying schools in Brookfield. Je hebt het over Charles Lindbergh natuurlijk. Hij zou wel acht jaar zijn geweest, overleden in 1974. Toen was hij 72 jaar oud. Hij, het maffe is, hij heeft ook een tijdje in Engeland gewoond. En toen op bezoek van de VS vloog hij naar Duitsland om uh, Herman Göring te ontmoeten. En Helm Goering liet hem allemaal mooie vliegtuigen zien. Kijk eens wat voor uh, vliegtuigen we hebben. En ook heel veel wapens. En uh, deze uh, Charles Linder was diep onder indruk. Reageerde naar de VS. Wow, zoek geen ruzie met Duitsland. Die hebben heftig materiaal. En dat was ook de bedoeling. En later kreeg hij nog een of andere onderscheiding aangeboden door Duitsland. Dat moest je eigenlijk afslaan. Dat deed hij niet. Maar het maf is, na de dood van zijn vrouw in 2002. Toen kwamen ze erachter dat hij niet alleen één vrouw had. Maar ook in Europa had hij nog even drie vrouwen. Drie? Het, het Prins wow. Bernard syndroom had hij. En had verschillende gezinnen. Het <laughs> Prins Bernhard syndroom. Ja, ja, had verschillende uh, gezinnen gesticht gewoon. Nee, dat... Nou ja, ook geld genoeg. Die hadden wel geld voor het tampons. hè? Ja, zeker. Allemaal. Ja, ik heb een bijzondere vrouw die jarig was. Uh, de de, de, de ze is van 1913. Ze is to, in 2005 was overleden. Rosa Louisa Parks Macaulay. En zij is dus die dame, die is bekend geworden omdat zij... Weigerde om haar zitplaats in, in oh, ja. het voor zwart gereserveerde deel. Ja. Dus ze zat daar rechtmatig, maar de bus was vol. En toen wilden die blanken op hun plekken zitten. En dat, dat weigerden ze. Nou, ze heeft, de politie is er toen bijgeroepen. Ze kregen een boete van 10 dollar plus griffiekosten. En ze, ze weigerden te betalen. Nou, en dit heeft heel veel gevolgen gehad. Want Martin Luther King die kreeg lucht van de zaak. Hij begon de geweldloze Montgomery Bus Boycott. Het, het busbedrijf ging bijna failliet. En uiteindelijk heeft het de scheiding van blanke en zwarte in de bussen moeten afschaffen. Dus dat was meer, nog meer protest tegen de rassensegregatie. Nou ja, het is echt uh, waanzinnig allemaal wat er gebeurd is. Ondertussen ja, was die rechtszaak dus uh, bij het hoge rechtsop, uh, beland, dat hij in het gelijk stelde en de scheiding tussen blanke en zwarte ongrondwettig verklaarde. Dus, mogen zeker even wat aan deze mevrouw geven. Ja, Matheus Rink kennen we allemaal wel, maar Rosie Park. Zit ja, maar eigenlijk het ze is in 2005 achter. pas overleden. Hè? Dus ja. dat uh, is echt niet zo lang geleden. Nee. En ze wordt dus echt permanent herdacht... in het National Museum of African American History and Culture... op de National Mall. Waarbij zelfs de, drug, de jurk die ze droeg bij haar portret... Uh, bij, uh, op de bus ja. tentoongesteld is. Kijk aan. En nou. de bus staat er ook zelfs. Moet Ro je nagaan. Rosie Park. Uh, uh, Rosa. Nou, goed. Goeie, Rosa. Parks. Ja, Rosa Parks. En uh, uiteindelijk, dat, echt, dat is goede geschiedenis wat je op school eigenlijk zou moeten krijgen. Oh, ja. als het toch over school is, dan hoort er ook deze plaat bij. Ja. Alice Cooper wordt vandaag voor 75. Vincent Damon Funer, zo heet hij eigenlijk. En uiteindelijk hebben ze een band uh, geformeerd. En dat noemden ze Alice Cooper. En later heeft hij de naam gewoon aangehouden. Hij is natuurlijk ook bekend onder Glam Rock. Uh, shock Rock maakt hij ook wel een beetje. En dit was een van zijn grote platen, maar hier was hij ook groot, mee. In de jaren 60 deed hij uh, auditie bij Frank Seppa. En die zag wel wat in hem. En toen uiteindelijk hebben ze allerlei hits gemaakt. En dit is een van zijn grootste platen. Hierna uh, heeft hij nog wat albums gemaakt. En in de jaren 90 was het een beetje het verhaal. Is hij met pensioen? Maar nee, in 2017 kwam hij weer een nieuwe plaat. Dus hij is nog steeds muziek aan het maken. Deze Alice Cooper, Vincent, ja. Damon. Deze meneer die leeft gelukkig ook nog. als John Steele. Hij is van 1941 geboren in Gateshead in, in Engeland. Hij was bekend door zijn werk bij The Animals. Kijk. En dan denk je, wie zijn die Animals? Nou, als je dat zegt, ja, uh, The House of the Rising Sun. En maar ook, Don't Let Me Be Misunderstood. En die is na de hand echt diverse malen nog uitgekomen door andere artiesten. Ja, die is echt maar platgedraaid heb ja, maar... We hebben. Ja, place. The Animals... Hij ging uiteindelijk in die Animals ging hij spelen. Dat heeft hij toen van 1965 tot 1966 gedaan. Jezus, dat is hard werken. Nou, daar hebben ik niet zoveel zin meer in. Toen is hij eruit vandaan gegaan, heeft hij heel iets anders gedaan. Helemaal niks met muziek. En uiteindelijk kreeg hij weer contact. Toen ging hij uiteindelijk in de bandjes gewoon plaatselijke bandjes optreden. En toen in 1983, toen hebben ze me toch weer overtuigd... om toch weer bij de Animals te komen. En toen is hij weer muziek gaan maken. En nu zit hij er volgens mij nog steeds bij. Het was natuurlijk ook een gekke huis in het begin, hè? Dus toen ze net uh, doorbraken. Ja, ze moesten ja. flink toeren over de hele, hele Amerika. En weet je, ook heel bijzonder is, vind ik zelf... Ray Evans. Ik weet niet of je die hebt, maar die... Uh... Die is uh, echt heel. Uh, kijk, hij was een Amerikaanse songwriter. Ja. Yeah. En hij heeft dus onder meer het nummer van Mona Lisa geschreven. Mona Lisa, Mona Lisa Girls Have Name You. Ja, die? echt mijn genre. En, uh, ja, zeker. En hij heeft ook het nummer Kesera geschreven. Wat uh, dus uh, uh, die Doris D. uiteindelijk heeft vervolgd. Oh ja. Uh, Dat heeft haar echt bekendgemaakt. En hij schreef dus gewoon muziek. En hij heeft ook nog, dat is wat ik ook heel belangrijk hij heeft het nummer Silver Bells geschreven. En dat was voor de film The Lemon Drop Kit in 1951. Maar Silver Bell is echt een kerstklassieker geworden. Oh ja, klinkt ook bekend. Silver ja. Bell, Silver Bell, Silver Bell. En de naam is Ray Evans. Ray Evans. Zeker, vandaag wordt hij 73. Hij begon ooit met deze band. Wat de fuck? wie is dit joh? Moeilijk, hè? Dat, hij heeft ook in dit gezeten. Oh, wacht even. Robert Jans Tips. Hij wordt 73. Hij begon met Super Sister. En uiteindelijk heeft hij ook nog bij The Golden Earring gespeeld. Echt waar. Hij is zelfs naar Amerika geweest. Hij heeft getoerd met de band in 74, 75. En uiteindelijk heeft hij meegedaan aan de album Switch en To The Hill. En uiteindelijk in 81. Toen kom je bij The Nits. En uh, ja, allerlei uh, grote dingen gedaan in ieder geval. Dat is de Nistje nog eens kijken. Nog iets, oh ja, dit. Ik ben uh, Robert Jan Stipps, ik spreek piano, hoortje, ik, ik zing. Het is echt jaren 60, dit hè? Super, super sister. Jaren Een 60. Een je heel veel gebloot hebt. Is ja, ja, beetje dat je dat niet gedenkt? Een beetje pinkfloydachtige stijl is dit. Ja. Leuk, gaaf. Okay. Maar goed, hij werkt ook mee met Supergrass. Of met uh, Groepen Sportivo en uh, Cloud9, Vitesse. Oh, groepen uh, Sportivo, oh joh, leuk. Hij maakt nog steeds uh, muziek trouwens. Het laatste werk is uit uh, 2019. Dus. Nee. Nou, ja, eentje. Wie, uh, nog eentje nog. Het is uh, eentje wie naam toch eigenlijk wel weer is genoemd geworden. De Rizane Nafik. En dat was een dienstmeisje uit Sri Lanka. Die moest toen uh, in, uh, in Saudi-Arabië werken. En die was dus uh, beschuldigd van het laten stikken van een baby voor wie zij moest zorgen. De zaak is internationaal heel veel aandacht gekregen. Want Amnesty International heeft dus ook uh, meegedeeld dat tijdens de, het gebeuren was zij nog minderjarig. Uiteindelijk uh, allerlei toestanden geweest. En, uh, ze zou voor 17 jaar zijn, maar in de paspoort stond 23 jaar. En misschien reisde ze wel met een vervalst paspoort om zo te kunnen gaan werken. Want je had heel veel uh, beetje bijna slavernijachtige baantjes en zo. Ja. En uh, nou ja, uiteindelijk is ze dus toch uh, tot de dood veroordeeld. En ze is on in het openbaar onthoofd. Zo. En, uh, ze is dus um, volgens dit dan 25 geworden, maar waarschijnlijk uh, jonger. Ja. Dus, maar het is echt wel een bijzonder verhaal. Rizana. V... V? Rizana Navik. Navik. Okay. N-A-F-E-E-K. Ja, er is ook een heel groot stuk in de volkskant erover. ons leuke verjaardag om af te sluiten. Hè? Nou, dat zeker. Basement wall. What we walk through? Where do we go? It's easy to make the mistake of thinking nothing is real, but I know. Ja, leuk hoor. Private Eye. Private Eye? Dat is van de... Dye Straser gehad. Nee, dit is een andere plaat. Private Eye van Katie Thunstan. En dat was iets met de Duizend Bicycles. Was dat van hun? Nou, ik weet het ook maar niet. Uh, zoiets goed. Straks de Jolandekeuze. En de Jolande is van de Nits. En we kijken nu even naar de Zandvoortse berichten. Uh, Burgervader was op bezoek bij een 100-jarige mevrouw Nieuwhuizen. 100 jaar oud is ze uh, geworden. Ze is geboren in Hillegom. En later naar Heemstede. En ze woont nu al 14,5 jaar in een kamer bij het wooncentrum Bodaat in de Bentveld. En ze heeft de spierziekte, is minder mobiel. Maar nog steeds wel kwiek in de, in, in de, met de geest, zeg maar. En ook had ze een neef en nicht op bezoek. En taart, koffie, ach, ze babbelt over allerlei dingen die ze had meegemaakt. En ze is reislustig type geweest. En reislustig met de cruises. Nou, op, wacht, sorry hoor. Reislustig en met cruises, dat is... Ja, nee. Dat vind ik niet echt reislustig, hoor. Dat is mijn rugzak, hè. Niet met de cruises. Ja, maar, maar goed, als je 100 bent, is dat uh, een beetje lastig. Ja, maar ik bedoel, reislustig... dan neem ik aan dat ze een andere reis heeft gemaakt. Dat ze nu nog cruises ja, doet. Ja, ja, dat ja, is waar. ja, ja. Maar goed, uiteindelijk uh, is ze nog uh, steeds actief. Elke week gaat ze met Menno Meijer op pad boodschappen doen. Kijk, reislustig. Hartstikke mooi. <laughs> En hij uh, had altijd tegen de burgemeester gezegd... ik voel me vereerd, maar u hoeft niet elk jaar langs te komen. Hoor, zeg. Zo bijzonder is dat toch niet? Nee. nee. Nou ja, wil je hem iedere keer op bezoek hebben, de burgemeester? Is dat, dat het? Dat is de grote vraag. Oh? En hij mag oh. taart eten en zo, wat denk je, dat kost allemaal. Ja, wat zeg je? Ja. Ik weet niet. Maar gelukkig hoeft zij geen tampons meer te kopen. Maar in oh, ieder geval... Het is een rode draad, zeker. <laughs> ja. Ja. Maar ja, er is, uh, door de nog altijd toenemende stroom van vluchtelingen worden de gemeenten dus verplicht om opvanglocaties beschikbaar te stellen... Dat is geregeld in de zogenaamde spreidingswet. En voor Sandvoort betekent dit dus dat er 65 locaties... voor permanente opvang asielzoekers uh, moeten gezorgd worden. En als je nageerts, ja, Haarlem heeft er 620. Dus dan uh, 65 valt er misschien wel weer mee. Maar ja, ondertussen. Hè. Maar de spreidingswet die moet uh, uh, het wetsvoorspel verplicht het om te doen. En er wordt dus verwacht dat zij locaties klaar kunnen maken... Via de samenwerkende gemeente in de Kennemerland voor 2108 personen. Oké. Okay. Dus nou, ik ben benieuwd hoe dat allemaal gaat gebeuren. En ik hoop wel dat ze zorgen dat er een beetje doorloop is. Dat, dat als het gewoon een eens gezinswoning is, dat andere mensen dan uh, die die al lange woningen zoeken, ja, een grote willen, ja. dat die erin mogen en dat dan die asielzoekers in dit kleinere woningje mogen. Precies. niet. Dat het een beetje een doorstroming komt kleinere woning. Nou ja, we, hadden, we hebben het over de, uh, mevrouw die 100 werd. Ja. Uh, ik weet het niet meer gaan. Ja, het is allemaal wel leuk in het Nederlands. Iedereen mag zo lang mogelijk thuis blijven wonen, want dat heb je ja. recht op. Maar ten eerste hebben we helemaal geen zorgmedewerkers. En de zorgverzekeraar schijnt ook heel veel dingen niet te vergoeden. Dus ik bedoel, ja, je moet, ja, het, is echt, het is allemaal mooi om te zeggen dat je lang thuis mag blijven wonen. Ja, maar maar al wat die is er meer bezet. huis ja. blijven bezet. Er is geen zorg voor ze. Dus ze zitten heel lang te wachten tot die zorgmedewerker komt. Jongens, stop ze weer bij elkaar. Meer gezelligheid, ja. minder zorgwerk, minder geld. Jo, laat het los. Dat je mag in je eigen omgeving blijven wonen. Ja. Hoi, hoi, hoi. Wat is de meerwaarde, joh? Ik denk echt. zeker dat ze van de woningbouwvereniging ook eens moeten kijken of ze misschien dan. Iets bouwen dat, uh, dat inderdaad grote gezamenlijke binnentuin en wat een soort hofjes maar dan iets groter. Ja, en waardoor ze dan al die grote eensgezinswoningen weer voor gezinnen kunnen zijn. Ik denk echt hoor, het is leuk. Het, uh... Een soort status dat je in je huis kan blijven wonen. Maar hoe lang is dat houdbaar, joh? En nou ja, goed. Nou, ga, laat eerst die zorgverzekeraars, maar wat geld gaan uitkeren. Aan de zorgmedewerkers. Want dat schijnt dan gewoon wel een ding te zijn. denk ik van de verzetstrijder Wim, Wim Gettebach. Het is nu 80 jaar geleden. Hij werd namelijk uh, gefuseerd in 1943. Doodgeschoten met een aantal andere medewerkers van het parool. Ze smaakten een verzetskrantje. uiteindelijk zijn ze verraad en zijn ze uh, uiteindelijk in een, ja, in een graf ergens gedumpt op de Leus, de Leus En uiteindelijk is dat massagraaf ontdekt. En toen is hij herbegraven. En is hij samen met zijn vrouw... die ook op tragische wijze om het leven is gekomen... tijdens het bombardement op Haarlem. Dus uh, ja al vrij uh, snel in de oorlog waren ze er niet meer. Maar er staat nog steeds... elke st jaar staan ze erbij stil. En gaan mensen van de parool daar naartoe... directeur en medewerkers. En wil je er ook bij aanwezig zijn, dan kan dat. En dan moet je dan kwart voor tien zijn bij de aula... En Noorderduiner. En, en dat is op... Um, even kijken, welke. ik heb de datum nu opgeschreven. Oh, sorry. Ja. Nou, dat ja. is binnenkort. Binnenkort. Lees Kijk, u in. Zo Zoek er even op. 5 ja. februari. Zondag, sorry. Okay. Morgen, zo oh, morgen ja. al. Ja. Oké. Okay. Uh, de de strandpaviljoens mogen weer. Er stond een flinke wind op het strand afgelopen week. Maar uh, de eerste seizoenspaviljoenhouders zijn al bezig om uh, het strand te egaliseren. En uh, bij Strandpavillon Meijer legde de werkelijk alweer de fundering neer van het paviljoen. En de eigenaar zegt ook al: van, ja, we moeten toch opschieten. Want op 16 februari staan de eerste reserveringen. En ik denk je, ja, er staat nu helemaal niets. En dus gewoon binnen twee weken moet de hele boel moet al opgebouwd zijn. En dat is. Uh, nou ja, ze kunnen de strandstoelen zelf nog even laten zitten en zo. Ja. En de buitenterrassen, maar als hier gewoon die ten maar staat. En de wintermaanden gebruiken de meeste paviljoenhouders doorgaans voor het plegen van onderhoud in de loods. Waar het paviljoen ligt opgeslagen. En uh, ja, we, we kunnen niet wachten. Nee. Kom, kom maar, zomer. Mijn god, het is februari. De winter moet er gaan en kom. Ja. Nou goed, het, het is tijd ja. voor die landenkeuze. Robert-Jan Stips wordt vandaag 73, zat in Super Sister. zat in de Rolling Stones. Oh nee, laat ik niet no overleiden. De Stones. de Rolling Stones. <laughs> de Cold <Nails, laughs> okay. Ja, en, uh, het ja. nummer heet de Red Tape van de Nits. Maar zat hij natuurlijk ook echt in. Dat was natuurlijk ook gewoon eigenlijk gewoon de Nits, Ja. Thank you 1981, Robert-Jan Stips, 73 en uh, 1981 met red tape. En ik moet zeggen, ik zit te kijken naar de videoclip... en het doet me zo erg aan denken. Ik denk, waar lijkt dit nou ook alweer nou, op? Vroeger doet het je denken. Precies. Het doet denk aan kraftwerk. Ook de presentatie. Oh. Oh, Mannen in strakke pakken. Wat zag je er nog jong uit, zeg maar. Die op het, op het podium staan met synthesizer. Precies kraftwerk. Nou, niet onverdienstelijk gewoon red tape van de, de Nits en de Blue Mountains... Nee, niet de Blue Mountains. De Dutch Mountains was misschien wel de grootste hit voor hun natuurlijk. En uh, dat ja. ging iedereen gewoon nog mee. Hè? Met uh, Mountains. Hartelijk. Mountains. Mountains. mountains. Ja, goed. Nou, we kijken nog even naar de dingen die gebeuren in de wereld. Ja, diegene die ik eigenlijk nog ben vergeten, eigenlijk. En dat komt altijd weer terug in ons radioprogramma. Weet je nog, dit? 911, wat what are you reporting? Huh? This, is, this is AC. I have OJ in the car. Oké, okay, where are you? Please, I'm coming up to five freedom. Ja. Oké, okay. right now we all OJ Simpson in the car. Got in the car. I've got him with me. Ik got a gun to my head. Going. Je wordt dus civiel rechtelijk aansprakelijk gesteld voor de moord op uh, Ron kord Goldman En uiteindelijk Simone, uh, Nicole Simpson. En ja, dat is een ex van hem. En die heeft hij vermoord in 1994. Hij wordt vrijgesproken in 1995. Dat is wel heel bizar. Maar uiteindelijk in 1997 wordt hij weer aangeklaagd. En dan wordt hij schuldig bevonden. En zit hij uiteindelijk in de gevangenis. Er is een boek over hem geschreven. Nou, echt die, die tijd dat hij zeg maar, ja, zich moest aangeven. Dat die rondreis in die witte Ford Branco. Dat is echt bizar. Iets van honderd of nee, wel duizend journalisten met helikopters om die wagen heen. Yeah. En een politie achter hem aan. Nou, het is echt bizar. Hij zou zich moeten aangeven, dat deed hij niet. En uiteindelijk uh, las een advocaat een brief voor. En dat leek wel een suicide note. Nou, dat was helemaal niet waar. Het werd echt een drama. Gewoon ten bovenste, uh, van de bovenste plank, deze ODS Simpson. Uiteindelijk in 2017 is hij vrijgekomen. Omdat hij goed uh, gedrag had laten zien. Nou, niks anders. Hij heeft ook overvallen gepleegd. Het heeft echt helemaal afgeleid. Die hele gast gewoon. Terwijl hij in die Naked Gun serie altijd leuk was. Ja. Altijd leuk. Dom, hè? Ja. De mensen die uh, zijn dan uh, een beetje... Uh self hè? Zo, ja, goed. Uh, ja. Hij was eigenlijk gewoon een, een, een blanke man, was hij geworden uiteindelijk. Niemand zag hem meer als een zwarte man. Want een zwarte man in Amerika werd echt uitgekotst. En hij werd op handen gedragen. Ja, ja. ja, ja. Daarvoor werd hij ook vrijgesprongen. Goed. Ik wil nou. trouwens nog wel vertellen: het is vandaag uh, precies 40 jaar geleden. Ja? Dat Karen Carp Carpenter overleden is. Op oh, 32-jarige leeftijd. 32 jaar geleden. Ja, zo, en dat, uh, ik weet toch zo goed dat Theo en Thea uh, het persiflaatje deden op haar. Ja? En toen hadden ze in plaats van een arm, hadden ze dan zo'n beest hem stelen, weet je wel. zo dan hielden ze daarbij vast. Maar ik vond, het, ik, ja, ik, uh, ik ben wel een fan altijd geweest van haar. Ja. En uh, ja, het blijft natuurlijk heel naar, dat de broer een keer zei: van, "Nou, je ziet wel. Een beetje ja, dicker, is dat echt waar? Ja, ja dat, dat werd dan gezegd. Maar de broer ja. had gezegd dat je dat je bent een beetje dik, maar dat meebleef. Naar topprem. Ja, ik ik even ja? Nou, wie ook nog over uh, overlijden zoveel jaar geleden in 1987? Liberatje, ja? ook vandaag. En die is ook pas 67 geworden. En ze zeiden dat hij een hersenziekte had. Maar achteraf uh, is het gewoon zo dat hij heeft, dus gewoon. Uh, hij, nou ja, gewoon. Hij had aids. Dus dat was voor die tijd was dat natuurlijk heel wat, hè? In die tijd. 19 ja, 87. 87, ja, Echt ja, dat in 1987, ja. Het was de hoogtijd van aids. Ja, hetzelfde ook eigenlijk, denk ik, ook als. Uh, uh, Freddie Mercury, hè? die was uh, ook rond die tijd, denk ik. 93 volgens mij, is dat iets Ja, erbij. die is een paar jaar later. Ja, Oké, okay. laat eens kijken, ja, ja. Nou goed, ja, allemaal van die grootheden. Die van ons wegvallen natuurlijk. Ja. Goed, straks nog meer hier bij Toeboog Leeft. Onder andere Yard Act en Anti-Atlantis. Maar Eerst Brand. Out of touch, I am so out of reach for you Oh man, I'm gonna do it again, I'm gonna feel it again, I'm sure Like I'm never sure of anything I'm so caught up in feeling Ja, Bramen, weet je wel? Bijt op. Je op, je op, je op, je op Als zo irritant hadden gewoon. Nou goed, ja, net klaar met het klusje. Dus vandaag. Brahms. En feeling cut up in this feeling. Lekker dramatisch oh. hier op de zaterdag. Het is dus kwart voor tien. Ja. En uh, nou goed, ik kan het ook helemaal niet gemeld, maar mijn uh, vrouw is naar. Uh, uh, Lapland gegaan, afgelopen week. Oh. heeft daar het noorden licht. Ze heeft eindelijk het licht gezien. En ze zegt van, nou, het maak maken een beetje tegen. Ja, maar je ziet ook de prachtigste opnames ja, altijd. Ja, de opnames. En, en het grappige op... is, als je daar ter plekke bent, dan zie je dat licht wel. Maar je moet echt goed kijken. Oh, het is een beetje een vaag iets in... in ja, oké. Okay. Maar dan neem je je camera. Bepaalde fotocamera's kunnen het wel fotograferen. Sommige fotocamera's kunnen het niet fotograferen. Dus dan, dan zie je het niet echt goed eigenlijk. Dat Noorderlicht. Ja, of ze vertragen een beetje, die camera's. Hè? Dus dan, dan, dan zie je het langer of zo. Dan pakt hij de kleur. Ja, dat, het is zo. een beetje vaag waardoor het niet duidelijk is. En zij zei ze, ze, ze, ze nou, ik ben blij dat ik niet alleen voor het Noorderlicht naar het Lapland ben gegaan. Want dat vind me een beetje tegen eigenlijk. Ja, <lacht> ja, ze heeft dus wel met die, uh, die rendieren. Ja, zo. ook zo Farm. Ja, uh, ja. Heeft ze nog een tocht gemaakt met zo'n slee met zo'n honden en zo? Ook. Ja, ja, en, ze, ze, ze, ze, ze, ze hij is van Santa Claus. Ja, en ze is in zo'n vak geweest. Weet je wel, in zo'n uh, hak is een uh, uh, oh, bak in het ijs. En dan ga je vanuit de sauna moet je naar het toe lopen. Dan zijn je voeten zeg maar bevroren. Dat is oh. het ergste. En in het wak is ook oh, best wel koud, maar dat is niet eens wat koud. Het lopen naar het wak is het gevaarlijkste. Ja. Dan kan je bevriezingsverschijnselen krijgen. Dus nou, is het een aanrader? Nou, ik weet niet. Ik was blij dat ik thuis was gebleven. Ja, je hebt het part gerund. Zeker. Ja, ik heb nog een heel bijzonder verhaal. Want dat ja. hadden natuurlijk ook hè, over uh, vandaag de dag en zo. Ja. Maar uh, er was een persconferentie in 2013. Want uh, de, de universiteit van... Uh, ik weet niet toch hoe het is. Uh, je schrijft Leicester. Ja. Maar dat een skelet wat enige maanden geleden was gevonden daar... bij een archeologische opgraving onder een parkeerterrein... was er een skelet gevonden. Het blijkt dus toe te horen aan King Richard III of England. Okay. Bijzonder, hè? Ze hebben ze ja. dat er toe gevonden. Hij had hem, uh, hem daar nog geparkeerd, de koets. Ja, of ja. Tijd? ja er, er, er waren toch allemaal wat toestanden, want uh, na zijn overlijden op het slagveld werd hij naakt over een paard heen gegooid. Toen had hij het koud, joh. Ja. Teruggebracht naar Leicester en daar werd hij tentoongesteld om te laten zien dat hij echt dood was. Dus hij had toch wat dingen gedaan waardoor, uh, ja. waardoor hij uh, niet zo in een goed dagboek stond, in een goed, licht, goed ja. daglicht. En uh, hij was aanvankelijk in een anoniem graf gedaan. En, uh, maar uiteindelijk uh, in 2012 was hij dus gevonden. En ze hebben hem dus in 2015 ze hebben ze hem herbegraven in de Cathedral of Leicester. Okay. En uh, er is ook echt een uh, zerk gemaakt voor het praalgraf. Maar ik vraagde me af van nou, uh, het is hem echt? Ik denk van, hebben ze nou een DNA-test DNA van... Nou, doe nog maar een klein stukje haar van uh, Elizabeth... Zullen we even kijken of er ja, familiebanden zijn? Nou, dat staat er niet bij, maar... Dat hebben. moet wel familie zijn, toch? Het moet een familie zijn. Gewoon een gast die zeg maar, onder de Ja, het kan ook een zwerver zijn gewoon. Het kan ook een criminele afrekening zijn geweest. Die lag dan ergens in een gat te graven vanuit de wind. en dan Oh, nou, klaar, weet je wel. Ja, nou goed. De, die overlijdens. Hij de tijd dat ze gewoon maar overal parkeerplaatsen maken... Ja. En dat ze niet Kijk, in de grote zoek gingen. Maar er is dus Wat een is dat? historisch stuk. Het heet The Tragedy of Richard III. En dat is van William Shakespeare. En dat wordt, wordt dus af en toe gespeeld. Dus ik heb zo van, ik moet er toch maar eens gaan kijken... Ja. hoe het verhaal nou precies in elkaar zat. Hoe komt hij daar terecht onder de parkeerplaats? Ja! Het is toch wel echt een beetje een knullige plek om uh, te begraven worden. Ja. Hè? Dat is zeker wel een zeker. beetje bizar. Goed. De laatste platen voor tien worden gestart. Nederlands bandje close-up kwam ze ooit tegen in Amerika op zo'n klein zoldertje van een of de café. Waar we samen gezellig hebben zitten eten. Dit was een van de hitsingles: San Francisco Swim. je bij een of andere café uh, wat te eten. En toen schoven zo'n aantal mensen aan. En dat bleek het dus de band te zijn close-up. En ze hadden ooit een klein hitje in de scene. Natuurlijk niet echt een grote hit. Maar dit uh, Swim to, from the San Francisco Bay. San Francisco Bay Swim. Ja goed, maakt het niet uit. Goed, op tegen einde van de radio gaan we kijken. Nog even naar de linkse of Volk. Er wordt vandaag, uh, is er vandaag een congres. En de congres is uh, van PvdA. Adje Kuiken is daarbij en natuurlijk ook uh, GroenLinks is daar uh, uh, en dat is uh, uh, GroenLinks Ik haal ze door elkaar. Adje Kuiken is van de PVDA en Jesse Klaver is van GroenLinks en die schijnen steeds meer op één lijn te komen en nu hebben ze al zoiets van gaan ze fuseren? Terwijl sommige punten van, de, van die partijen niet echt gelijk zijn. En ja, ja Rutte is er ook een beetje bang voor die, deze linkse volk... die de bol gaat overnemen en dat straks allerlei belastingen gaat invoeren. Dus die wacht het af en die wil echt tegen ten, gaan strijden. En dan denken ze bij zichzelf, oké, okay, dan gaan ze samenwerken. Wordt het één partij, wie gaat het dan leiden? Want Jesse ja, Klaar, die kan het niet leiden. Toch? Nee, dan zitten ze alweer te denken, Frans Timmermans, zou die het kunnen gaan leiden? We zien het zo wel. Ik bedoel, eerder zijn het ook uh, is de allerlei De man partijen. die op een gegeven moment zo'n baard had. Ja, in ja. De ja, die ook te kakken werd gezet met dat taart eten. Weet je wel. Nou. Ja, met al die regeltjes bedacht werden bij Europa. Die wij moesten naleven. Die eigenlijk niet haalbaar waren. Ik weet het niet. Wacht het af. Ze hebben grappig dat ze wel congres hebben. Alle twee in een aparte zaal. Met een tussendeur. Dus mochten ze willen overleg. Kunnen ze even bij elkaar even. binnenlopen. Oh ja, dat is wel dat, mooi. Was fijn. Ja, ja. Ja, ja. Nou, er is... Uh... Bekend geworden eigenlijk begin januari. Ja. Door het uh, Nationaal Archief. Dat er een. Uh, er was een schatkaart uit de tijd van de Tweede Wereldoorlog. En een natie zou in Ommeren een goudschat hebben begraven. Oh ja, dat verhaal. waar. heeft er toen uh, toegeleid geleid dat veel schatgraven met metaaldetectoren in Ommeren aan de slag gingen. Nou, de gemeente was er helemaal niet zo blij mee. En. Uh, maar dat uh, En die heeft ook een detectieverbod uh, gemaakt. Want uh, ja, er kunnen ook natuurlijk uh, bommen en zo liggen. Maar het is toch Maar uitbericht. mensen blijven dus gewoon. Nee, dit nee? is een heel bericht. Want ja. er is een man. Die, die dacht dat hij op een landmijn was gestuit. En ja. heeft alles opgeroepen: van oh, landmijn en dit en dat. En toen bleek dus dat het voorwerp een steelpan was. Ah, oh, nee. Ja. Dus er is nog steeds niks gevonden? Ja, nee. En naar alle waarschijnlijkheid ligt er gewoon geen schat meer in de bodem, al dus de gemeente. Want bij uh, de op de kaart aangegeven plek is al vaak genoeg gegraven voor allerlei werkzaamheden. Ook voor uh, ja, elektriciteit en al die dingen meer. Dus, het lijkt wel hartstikke moeilijk om zeg maar. Ja, je gaat het ook nooit vinden, want alles ja. daar in de buurt is veranderd. Ah, hier zie je de kaart, hè? Oh, ja, als Daarbij is... dat rode plekje, daar ligt het. Dat... Oh ja. Oh. Ja, goed, nou ja goed. Als er een vier bij betrokken is, dan kan je vaak wel een klein beetje afleiden. Maar ja. ja, wat is de schaal dat het getekend is? Ja. Ding. ja. Ja. Ja. 1 centimeter, is dat een kilometer of is dat een paar honderd meter? Of wat is dat? Nou ja, ik spreek altijd tot de verbeelding dat je echt iets in de grond kan vinden. Dat is altijd zo leuk ook altijd natuurlijk. Nou, even tijd voor een, een plaatje. I was woken by a bang. Samenwerken we tussen Art Jack en and Elton John. The sudden fear, the grips and shakes you when you face, the truth. so sofa was this? Where were my shoes? What did we do last night? I don't remember leaving Nathan's house Ah yeah, how could I forget? Why my pants were soaking wet When we'd been pissing ourselves laughing at the news Do you see it too? It was incredible, they played it on a loop, basically they discovered that there were others just like us, other beings and other creatures and other planets and other species who had other gods that they believed in and they interviewed all of them, every one of them, it's true, none of them had a single clue what they were doing here either. So pointless It is And I find that humbly, sincerely And when you're gone It brings me peace of mind to know That this'll all just carry on With someone else, someone else. Something new something new There's no need to be blue Everything's already happened Time is <laughs> an illusion <laughs> It's hippy bullshit, but it's true Come with us Now we're off to meet them, so best impress them Don't want them thinking we've been sat here doing nothing now, do we, Elton? It's alright, I've had more hits than I've had on dinner Is that how we define this life's winners? A numeric so imperative that without them we'll forget how to simply be It's hippy bullshit, but it's true But it's not though, is it? It's really real and when you feel it, you can really feel it Grab somebody that you love, grab anyone who needs to hear it Shake them by the shoulders, scream in their face Death is coming for us all, but not today Today you're living it, hey, you're really feeling it Give it everything you've got knowing you can't take this with you And all you've ever needed to exist has always been within you Give me some of that good stuff, that human spirit Cut it with 100% endurance That it is. Yardick. En Elthi Tomme is een grote fan van deze band Yardick. Dus die, uh, die werd gevraagd. Heb je zin om mee te zingen? Oh, ja, wat moet ik zingen? Zing gewoon maar wat mee. Maakt het ook allemaal niet. En dan een paar violen erbij. Dat doet het altijd goed, zeg maar. Yardick. En 100% endurance. Zeker. Nou, nog enkele berichten. Voordat ja, dat wij... had ik uh, sowieso een bericht. Had dat uh, in 1977 was het allereerste abba in de Jaap Ederhal in Amsterdam. 1977. 1977. En ze okay. hebben maar twee concerten gehad uiteindelijk. Nog eentje twee jaar daarna. Ja. Dus, uh, maar uh, ja, dat is toch wel grappig. Het is toch wel bijzonder als je daarbij bent geweest. En de Jaap Edehal. Ja, nee, dat, maar in Amsterdam. Ja, maar dat is toch een straatsbaan? Ja, maar als dat, uh, dus, uh, ik heb in de Jaap Edehal ooit een examen ook moeten doen. Okay. Want op het moment dat er dan geen ijs is, dan heb je en, natuurlijk enorme ruimte. En toen uiteindelijk zeg maar, is er ooit een lekkage geweest? In de, in de winter waarschijnlijk. En toen is de bevroren. gezegd, hey, we gaan er een ijsbaan van maken. Misschien? Ja, ja. ik heb geen idee. Ik kan me ooit herinneren dat ik in de bus zat. En toen stapte er een vrouw in de bus. En die vroeg zo aan de buschauffeur. Buschauffeur, uh, hoe kom ik bij de Jaap uh, Edebaan? Een nou, <laughs> Echt zo'n dooddoener is dus dat ik gewoon. Nou goed, ik moet zeggen, mooi weekend. Blijft grijs, denk ik, deze dag. Maar met de juiste muziek. Krijg krijgen weer zin in. Is de Tot de volgende week. Tot volgende week. Hoi, Lightning Sheets. Emily Smiles. Yeah. Yeah. Yeah. Hey girl, I miss your smile. Gotta say it's been a while. Just reaching out. Are you okay?